Heel lang geleden was er een koninkrijk geregeerd door een geweldige koning. Hij had een prachtige dochter die hij graag zou zien trouwen. Maar de prinses, hoe mooi ze ook was, had een slechte houding en was erg trots... De koning had vertrouwen dat wanneer ze eenmaal getrouwd was, ze zich zou beteren. Maar de prinses was niet serieus en misdroeg zich met elke prins die haar het hof kwam maken. Mijn lieve vrienden, nobele koningen en prinsen, mijn dochter zal jullie nu ontmoeten. Die is te klein. Te dik, net een ton. Te groot, wat een mijpaal. Te klein, wat een dreumus. De prinses had wel iets om elke koning, prins, hertog en graaf belachelijk te maken. Haar vader, de nobele koning, was kwaad maar stil, totdat ze een bepaalde goede koning met een baard beledigde. Kijk naar hem, zijn baard is als een oude dweil. Ik zal hem de griezelbaard noemen. <lacht> Hoe durf je? Hoe durf je al deze aardige edelmannen te beledigen? Ik kondig nu aan dat je zal trouwen met de eerste persoon die door deze deur komt. Of hij nu een prins of een bedelaar is. Al snel, binnen twee dagen, zou de koning zijn wens vervuld zien. Want de vioolspeler kwam in zijn tuin en begon op een fluit te spelen en begon te bedelen. Dit trok de aandacht van de koning. Hij beval de bewakers om de vioolspeler naar binnen te brengen. En bij zijn bevel beval hij de prinses om te trouwen met de vioolspeler. De vioolspeler was in shock, maar gelukkig. De prinses daarentegen huilde en protesteerde, maar de koning luisterde niet. En zorgde ervoor dat het huwelijk absoluut doorging. Hij beval het zelf streng aan het nieuwe stijl. Nu maak je klaar om te gaan. Je zal je niet blijven, je zal gaan reizen met je nieuwe man. En dus gingen de vioolspeler en zijn nieuwe vrouw vanuit het paleis de onbekende wereld in. Ze reisden lang en veel. En na een paar dagen bereikten ze een prachtig bos. Van wie nu is dit prachtige bos? Het is van de grote koning Griezelbaard. Oh, wat ben ik toch een idioot! Ze gingen verder met hun reis en bereikten een groot weiland. Van wie is dit geweldige weiland? Het is van de grote koning Griezelbaard. Oh, wat ben ik toch een idioot! Toen bereikten ze een geweldige stad. Wie is de eigenaar van deze geweldige stad? Het is van de grote koning Griezelbaard... Oh, wat ben ik toch een idioot. Ik had hem niet moeten afwijzen. Waarom blijf je dat zeggen? Ben ik niet goed genoeg voor je? De prinses wordt stil. De vioolspeler brengt ze dan naar de rand van de stad in een eenzaam huisje. De prinses is geschokt. Oh, mijn heer. Dit is zo klein. Waar zijn je bedienden? Bedienden? Mijn liefste. Jij en ik moeten alles hier zelf doen. Er zijn geen bedienden. Ze vinden wat eten in het huisje wat al snel opraakt. De prinses heeft moeite met koken omdat ze het nooit gedaan had. De vioolspeler helpt haar. De vioolspeler snijdt het twijgen in het bos en vraagt de prinses om wat manden te weven. Ze probeert het, maar snijdt in haar vingers. De vioolspeler gromt van woede... Je kan niet koken. Je kan geen manden weven. Wat een prul heb ik gekregen. Je kan helemaal niks. Laat me iets voor je gaan zoeken. Dus de arme vioolspeler regelde wat potten en pannen... en begon een winkel op straat zodat zijn vrouw kon gaan verkopen. Omdat ze zo mooi was, gingen veel mensen haar potten kopen. En na een paar dagen kochten ze meer en meer... Tot op een dag ze haar winkeltje op de hoek van een straat neerzette en een dronkel soldaat langskwam regen en al haar potten en pannen vernielde. Het hart van de prinses was gebroken en ze huilde. Oh, oh, oh. oh, wat zal er nu met mij gebeuren? Wat zal mijn man zeggen? Ze rent naar huis en vertelt het haar man. Hoe stom moet je zijn om je winkel daar neer te zetten waar iedereen voorbij komt? Dus je kan dit werk helemaal niet doen. Ik heb het paleis bezocht en gevraagd of ze een keukenhulp nodig hebben. Ze hebben gezegd dat ze je aannemen. Je zult nu als keukenhulp gaan werken. En dus ging de prinses in de keuken werken waar ze al het smerige werk deed. Ze moet de vloer poetsen, de schoorstenen, de oven, de potten en de pannen en het keukengerij. Aan het eind van elke dag mocht ze wat vlees mee naar huis nemen. Dit ging zo een paar dagen door. Toen hoorden ze dat het huwelijk van de oudste zoon van de koning werd aangekondigd. Ze ziet de opwinding bij iedereen, maar blijft droevig stil. De dag van het huwelijk komt en de voorbereidingen zijn in volle gang. Ze gaat naar het raam en ziet de menigte en mompelt... Was ik nu maar niet zo trots geweest, dan had ik de hand van Koning Gisselbaard aanvaard. Wat heb ik gedaan? Heb ik mijn naam gehoord? Oh, lieve koning, mijn excuses. Het doet me pijn dat je me op deze manier moet zien. Oh, geen zorgen. Ik ben niet alleen. Kom met me mee. Ze wordt naar de grote ceremoniehal meegenomen. Alle edelmannen zijn aanwezig, inclusief haar vader. Ze lachen allemaal om te zien hoe ze erbij loopt. Dit doet haar erg veel pijn. Het spijt me erg dat ik zo onbeschoft tegen jullie allemaal was. Ik heb mijn les geleerd. Heb geen zorgen meer, mijn prinses. Ik ben de vioolspeler die je getrouwd hebt en al die dagen met je geleefd heeft. Ik ben de soldaat die al je potten en pannen kapot gemaakt heeft. En ik heb dat allemaal gedaan, zodat je realiseerde dat... Trots een groot kwaad is en de slechtste eigenschap is die je in je hart kunt hebben. Je hebt je les geleerd en je trots is weg. Kom, mijn koningin, neem mijn hand en word mijn vrouw. Ze trouwden nog op dezelfde dag en leefden nog lang en gelukkig. Het einde.